Die heb ik nog niet gehoord. Die heb nog niet gehoord. Oh, u bent wel vaker helderziende. Nou ja, ik, ik, ik, wil, ik had in de planning om daar iets van te zeggen, maar dat kan ik rustig uitstellen. Ja, nou, ik geen vind tevoren. het eleganter om eerst mevrouw Koperen te laten indienen. En ik zeg u toe dat ik dan gelijk als eerste bij u kom. Oké, okay, ja? nou we houden het elegant vanavond voorzitter, dank u wel. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. De voorjaarsnota, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Uh... Ik moet zeggen, ik heb best wel veel voorjaarsnota's voorbij zien komen. En uh, eigenlijk is dit de eerste keer dat ik niet eigenlijk zo verbaasd ben dat het vol staat met uh, nieuwe zaken. Dit is echt zoals een voorjaarsnota zou moeten zijn. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, uh, onze voor- en najaarsnota's staan altijd bol met nieuwe voorstellen van ons college. Zonder dat de raad daar echt uitgebreid over heeft kunnen spreken. En mijn complimenten. Ik heb het niet kunnen ontdekken bij deze. Dus misschien heb ik ergens overheen gelezen. Maar alles wat hierin staat is eerder over gesproken en over besloten. En dat is in het verleden vaak anders geweest. Ten aanzien van het eh, besluit wat het college heeft voorgesteld. Dan heb ik het over punt 7 eh, in te stemmen met eh, die 600.000 euro aan subsidie. Daar zou ik graag het woord maximaal in zien. Ik hoop dat u dat allen met mij eens bent. Want dat was volgens mij wat in de commissie ook naar voren kwam... dat we er wel een plafond aan willen stellen. Dus maximaal 600.000 euro, bleek mij. En dan ten aanzien van het wel ingebrachte amendement... Um, ja, ik vind het een beetje lastig, weet u dat. Ik heb zelf een hond. En dan ga ik dus mezelf bevoordelen. En ja, maar goed, ik ben ook huiseigenaar... en daar heb ik dus ook nee tegen gezegd. Dus aan de andere kant... Hè? Uh, ...de bedragen zijn in Zandvoort niet van die aard dat dat echt uh, te hoog is. We hebben die discussie natuurlijk al eerder gehad in januari. Uh, ik, ik zie eerder uh, het nut van in dat uh, de tarieven voor de eerste hond en de tweede hond gelijk zijn. Want het is natuurlijk de idioot van woorden dat als jij uh, drie chihuahuas hebt... Dat je voor de eerste chihuahua, uh, uh, uh, uh, wat is het, 81 euro betaalt. En voor de tweede meteen 150. En misschien kunnen we daar iets mee, die tarieven naar beneden, ik weet het niet. Ik weet niet wat de tweede hond precies kost. Ik heb het niet hetzelfde. Dan is de derde hond duurder, want het, het loopt op. Ja, dat weet ik wel. Maar goed, um, ik vind het lastig om daar uh, echt uh, duidelijk op in te gaan. Het is natuurlijk wel een feit, in uh, 150 andere gemeenten is het al niet meer... En in onze APV staat duidelijk omschreven waar je wel en niet de hond mag laten ontlasten. En wanneer je het wel en niet moet opruimen. Dus ja, ga daar strenger op handhaven. En misschien uh, ja, is daar een ander ja, potje voor te vinden om dat gat te denken. Ik denk dat het gat ook niet zo heel groot is, maar dat hoor ik graag van de wethouder. Uh, het financiële gat heb ik het aan over. Want um, ook zeg maar het, het controleren erop... Daar wordt ook overheen gekeken hoeveel dat kost. Daar wordt toch een ambtenaar voor binnengehaald. Langs de deuren, weken mee bezig, maanden. Dus ja. ja en voor de rest, bij de voorjaarsnoten hadden we al niet veel. Over de moties mag ik nog niks zeggen, dus dat komt straks wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld, ik ga gelijk even in op uw suggestie voor die 600.000. Wat daar staat, is slechts... Het reserveren, het hoofdbesluit, wordt gewoon in deze raad genomen en dan gaat u erover. Dus dat is zelfstandig. En zoals het er nu staat, is dat impliciet ook 600.000. Dus ik vind hem in die zin niet nodig. Maar ik laat dan de wijsheid van uw raad over. Mevrouw Koper. Ik was aan het opschrijven iets. Meneer Hermsen, u stak uw hand omhoog. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had dan nog een vraag aan mevrouw van der Velde, ...naar aanleiding van haar betoog uh, van GBZ. Ik, ik zit even te twijfelen welk nieuw beleid u dan heeft gezien... Uh, ...losstaand van dat uh, duurzaam afvalbeheersplan in de voorjaarsnota. Ja, niet dus. Dat was juist het verbazingwekkende. Daar begon ik dus mee. Er staat geen nieuw beleid in en dat ben ik gewend... Op. Je moet over een heleboel dingen besluiten in zo zo'n voor- of najaarsnota en nu dus niet. Nou. Dan is dat verduidelijkt. Helder. Dank u wel. Gaan we dan toch naar mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Partij van de Arbeid uh, is niet met u eens dat het zo rooskleurig gaat met Zandvoort. Want het is wel... Prettig dat nu dankzij de uitkering van het Rijk het perspectief er weer gunstig uh, uitziet. Maar wij maken ons ernstig zorgen over de stijgende vraag en de stijgende kosten in het sociale domein. En we zijn dus ook van mening dat die stevige financiële positie nodig blijft om te zorgen dat we in staat zijn om onze inwoners van adequate hulp te voorzien. Nu en in de toekomst. Een structureel punt van aandacht en zorg. En op korte termijn zijn die zorgen nu weg. Maar op lange termijn, uh, dat blijft koffie kijken, Wat meneer Hermsen net ook aangaf. Ehm... Um... Dat behoedzaam manoeuvreren, dat blijft van, van, van het grootste belang. En zeker ook met die grote projecten die we op stapel hebben. En ik deel ook uh, wat, wat meneer Hermsen in die zin aan geeft. Ambities herijken, als wij als Rata doen, dat kost allemaal ongelooflijk veel geld. Dus in, dienst, in die zin hebben wij ook de dure plicht om met elkaar tot zorgvuldige besluitvorming uh, te komen. Als het gaat om de tennishal, een goede aanpassing van het besluit. Ik heb nog... Een vraag naar aanleiding van de behandeling in de commissie. We hebben het uitgebreid gehad over de krocht en het feit dat het zo lang duurt voordat daar wat van bekend is. Omdat er een nota in voorbereiding is. Ik heb die toezegging niet teruggezien en ik mis eigenlijk ook de, de concrete uh, datum waarop dat naar ons toe komt. Daar wil ik graag iets van weten. Omdat het gaat om tijdigheid vandaag. De tijdigheid van geld, wanneer komt het terug in de begroting, et cetera. Dan wil ik graag voordat ik de twee moties uh, indien even reageren op OZB en hondenbelasting. Dan heb ik dat vast uh, gedaan. Uh, ik... De VVD kent het standpunt van de Partij van de Arbeid over het OZB. Het is sympathiek om het terug te draaien, maar het is opgebracht door huurders en huiseigenaren. En dat betekent dat de helft van onze bevolking het niet terug zou krijgen. Dus we hebben de vorige keer in de commissie gevraagd, is het college bereid en zijn onze collega's ook bereid om erover na te denken... op welke wijze we kunnen zorgen dat dat gelijk verdeeld wordt over alle inwoners. En ik meen dat CDA toen gevraagd heeft om eens te informeren of dat bij de KEI... ...ook aan de orde gesteld kan worden. Want sympathiek en terecht als een amendement aangenomen wordt... ...om het terug te draaien dat het ook moet gebeuren... ...maar voor Partij van de Arbeid is die solidariteit belangrijk... ...dat iedereen daar ook van mee kan profiteren. En niet slechts de helft van onze bevolking. En als het gaat om hondenbelasting, dan zit daar voor ons ook een soort solidariteitsaspect aan. Wij zijn niet voor het afschaffen van hondenbelasting. Het, het kost geld het schoonhouden en wij vinden het niet meer dan fair... dat hondenbezitters daar een kleine bijdrage aan doen. En wij vinden het namelijk niet fair dat de samenleving opdraait voor de kosten. Uh, daar is ook uitgebreide jurisprudentie over. De Hoge Raad heeft daar ook een uitspraak over gedaan. Uh, en het gaat om ton, al is het... Uh, uh, wordt het opgebracht door een bezuiniging, dan komt het toch ergens vandaan. En dan moeten de burgers dat ook met elkaar opbrengen. Dus wij zijn niet voor afschaffen hondenbelasting. Net als wat in 200 andere gemeentes in Nederland ook nog steeds aan de orde is. Dan wil ik graag doorgaan naar de moties, als het met u wel nemen. En dan... We hebben een motie uh, voorbereid en die hebben we aangekondigd al in de commissievergadering. Als het gaat om een onderzoek naar de, een, uh, een hospice, we hebben het van de winter in, de, in december is hier een petitie aangeboden en Partij van de Arbeid had er al eerder ook uh, aandacht voor gevraagd uh, over, voor de palliatieve zorg in het huis in de Duinen. Uh, buiten gewoon belangrijk, goede palliatieve zorg en een, een hospice gaat om het. ...op maat verlenen van zorg in de laatste levensfase. En um, wat, wilt u dat ik hem helemaal voorlees? Um? Jazeker. Nou, daar gaan we dan. Constaterende dat er een grote behoefte is bij de bevolking van Zandvoort om de laatste levensfase door te brengen in Zandvoort zoals gebleken is in de petitie van mevrouw Hempenius in december. Dat inwoners van Zandvoort voor zorg in de laatste levensfase nu aangewezen zijn op de palliatieve afdeling van het huis in de duinen en anders uit moeten wijken naar de regio. Dat in een hospice de waarde, wens en behoeften van de zieken en de mantelzorgers het meest kan benaderen. En een hospice deze persoonlijke zorg op maat kan leveren dankzij de inzet van speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. In samenwerking met de professionele zorgverleners. En de behoefte aan palliatieve zorg gezien onze bevolkingssamenstelling in de toekomst alleen maar zal toenemen. Er staat overigens de. In de regio er voorbeelden zijn zoals... Hospice Haarlem, die al 30 jaar lang niet alleen zorg verleent, maar ook mantelzorgondersteuning biedt en vrijwilligers opleidt en dus de benodigde expertise heeft, verzoekt het college een onderzoek te starten op welke wijze in Zandvoort een hospice kan worden gerealiseerd waar mensen terecht kunnen om waardig te sterven. Bij dit onderzoek mee te nemen de inzet van mantelzorgondersteuning en de opleiding van vrijwilligers die thuis ingezet kunnen worden en daarbij in contact te treden met de regio's, zoals bijvoorbeeld Hospice Haarlem. En daarbij ook te bepalen wat de rol van de gemeente kan zijn bij de realisatie en het functioneren. En bij de begroting terug te komen met een voorstel aan de raad. Was getekend Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, OPZ, CDA. U Mevrouw dat Koper, ik... u houdt uw adem in, want dan geeft u mij de gelegenheid om goed, een, een vragen te stellen. Ja. Helemaal goed. Zijn er vragen ter verduidelijking? In het bijzonder meneer Van Tichelen, want die geef ik dan als eerste het woord. Niet... Dan, ja, u wilt, wilt, u een vraag stellen of een opmerking maken? Vragende opmerking, of een opmerking? Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen. Eén daarvan is al beantwoord, dus die ga ik niet stellen. Uh, heeft u enig zicht op de verbonden, daaraan verbonden kosten? Bij realisatie en het onderzoek. Dus beide. Nee? Is dat voldoende? Wat mij betreft wel, meneer Van Tegelen. Het is in ieder geval duidelijk. Goed. Uh, dan uh, niemand anders volgens mij, hè? Dan gaat u verder met de tweede motie, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. De tweede motie gaat over het verbeteren van de website. Ik, uh, ik denk dat hij voor zich spreekt, dus ik lees hem gewoon voor. Constaterende dat goede informatievoorziening en communicatie van de gemeente Zandvoort met bewoners... ...ondernemers en belanghebbenden van het grootste belang is. In het raadsprogramma daarover is opgenomen dat deze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal gebeurt. Bewoners en ondernemers daarvoor afhankelijk zijn van de informatievoorziening op de website van de gemeente Zandvoort. En vanuit de bevolking regelmatig signalen komen dat er informatie ontbreekt, niet vindbaar is... ...en er behoefte is aan betere en actuele informatie... ...en dat de website van de gemeente Zandvoort een betrouwbaar informatiepunt dient te zijn en naar behoren moet functioneren. Roept het college op de website te optimaliseren door een grondige verbetering van de website uit te voeren... ...zodat informatie actueel, volledig en goed toegankelijk is. De raad bij de begrotingsbehandeling te informeren over de vorderingen en eventueel nog verder te ondernemen acties. En indien noodzakelijk daarvoor bij de begroting of najaarsnota extra budget op te nemen. Was getekend Partij van de Arbeid, D66, OPZ, CDA en GroenLinks. Kwam ik er een beetje bovenuit? Boven de... Voor mij was u uitstekend verstaanbaar. Ik vermoed ook voor de luisteraars thuis. En uw hint snap ik ook. Goed. Zijn er vragen ter verduidelijking, meneer Hendricks? Ja, dank u. Um... Ja, vraag aan mevrouw Koper. Eigenlijk. heeft zij uh, reden om te veronderstellen dat dat meer geld moet kosten dan dat we nu uitgeven aan die website en aan communicatie? Dus de, die laatste zin, indien noodzakelijk daarvoor bij de begroting of najaarsnota extra budget op te nemen, gaat zij ervan uit dat dat nodig is? Mevrouw Koper. Ja, ik, ik wacht even. Nee, geeft niet. Uh, ik wilde meneer Hendrik ze aankijken. Sorry. Uh, nee, geeft niet, Mario. Dankjewel. Uh, nou, ik heb hem erbij gezet omdat dat wel eens noodzakelijk kunnen zijn. Kijk, dit, dit, dit speelt al jaren. Ik, als ik een toelichting mag geven... ik ben zelf in 2016 betrokken geweest... bij de opzet van de nieuwe website als burger. Er werd gevraagd naar een klantenpanel. Een testpanel, eenmalig. Hartstikke goed natuurlijk. Op dat moment dat de website live ging... constateerde iedereen onvolkomenheden. Dat kan. In het communicatieonderzoek van 2017 stond ook dat er veel informatie niet vindbaar was, et cetera. In de recente informatie staat nog steeds dat het niet vindbaar is. En wij, als wij contact hebben met burgers, is dit een van de meest voorkomende klachten die er zijn, dat informatie niet toegankelijk en vindbaar is. Dus in die zin laat ik dat open. Ik vind dat er een grondige verbeterslag moet komen en dat dat echt goed aangepakt moet worden. En vooral eh, de urgentie ervan op korte termijn. Dank u wel, mevrouw Koper. Andere vragen ter verduidelijking? Niet. Dan gaan we in de eerste termijn verder. Meneer Elkebali. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de woorden vooraf van uw zijde. Um, ja, de voorjaarsnota. Um, ik ben positief over de voorjaarsnota. En waarom? Uh, ik vind het een compliment verdient aan de wethouder... voor hoe, uh, hoe deze eruit ziet en uh, hoe deze financieel er ook uitziet. En om maar verder te gaan op die financiën... Um, voor GroenLinks is het niet van belang over het algemeen hoe duur iets kost. Dat klinkt misschien een beetje raar. Uh, zeker in een uh, financie financieel stuk. Maar als dingen moeten gebeuren, en zeker voor, voor belang zijn van onze bewoners, in het belang zijn van onze bewoners... dan vinden wij dat dat best wel een keer wat geld mag kosten. Um, we hebben het hier al veel en vaak genoeg over cijfertjes dus of het wel precies past en wel kan. Um, maar wij zijn als gemeente zijn we geen uh, bedrijf dat een winst moet genereren... En wij kunnen af en toe ook wel als gemeente een keertje iets dieper in de tasten om iets op een betere manier um, ja, tot stand te laten komen. En dat is ook echt een, echt een beetje een oproep aan deze raad. Om soms iets minder te kijken naar uh, wat kost het, maar iets meer te kijken naar wat levert het ons als samenleving, als zijnde op. Uh, dat gezegd hebbende um, wil ik graag de amendementen voorbij lopen en langs gaan. Uh, althans beginnen met de amendement van de Partij voor de Vrijheid. Um, ik vind het heel erg jammer dat wanneer we iets afspreken als raadzijnde met het college... dat die belofte gewoon niet wordt nagekomen. Um, of althans, er zou op worden terugkomen dat is niet gebeurd. Ik heb toen al gezegd in die vergadering... de hond mag geen melkkoe worden van de gemeente. Um, ja, het klopt dat uh, dat geld uh, voor een deel wordt gebruikt uh, om hand te haven... om de plastic zakjes te betalen, noem het allemaal op. Maar het klopt ook voor mij dat een groot deel van het geld gewoon een algemeen dekkingsmiddel is. Um, dus niet zozeer... Voor, ...voor honden en, en hondenoverlast wordt gebruikt. Dus wat dat betreft um, nog steeds de steun aan de Partij voor de Vrijheid... Uh, ...betreft dit amendement en we hopen ook dat uh, deze raad deze zal aannemen... ...omdat het ook gewoon een achterhaalde belasting is. Dan de twee moties. En die komen eigenlijk weer mooi uh, bij wat ik net, waar ik net mee begon. Um, ja Soms mogen dingen een keer wat, wat meer geld kosten... ...en is geld niet altijd het belangrijkste om ergens iets over te hebben... Um, de website, wij uh, merken het ook als fracties zijn, is gewoon lastig en moeilijk bereikbaar, is onduidelijk, past niet in deze tijd en is echt duidelijk toe aan een vervanging. Uh, het Hospice, uh, heel mooi initiatief. Inderdaad, er zijn al mensen hier geweest die een petitie hebben aangeboden. Um, een mooie uitvoering en daarom ook voor beide moties um, steun. Um, tot slot, volgens mij heeft de VVD ook nog vragen opengesteld gesteld aan de Raad, uh, die nog niet helemaal zijn beantwoord. Uh, wat betreft uh, de opeenstapeling van, uh, van bepaalde kosten. Um, wat ik daarvan vind is ook dat wij als raad steeds meer ambitie natuurlijk hebben bijgetoond. Hè. Formule 1 is een, is een ambitie die wij wel hadden opgenomen. Maar nu die uiteindelijk echt in, in werking uh, treedt, hebben we er toch meer capaciteit voor nodig. Dat, dat hebben we ook uh, in, in de stukken beschreven. Dus het is ook wel zo dat wij soms als raad zijnde meer ambitie tonen. En dat daardoor ook soms wat meer geld is, is of wordt gevraagd. En ik denk um, dat we goed, goed moeten kijken en goed de vinger aan de post moeten houden... maar dat we niet consequent bij elk raadstuk en elk, uh, elk, elke notitie... maar uh, de antwoordelijke samenwerking in twijfel moeten trekken. Um, ik zie een vinger, dus ik zal even wachten. En weet u ook welke vinger u ziet, uh, meneer Algebali? Ja, voorzitter. Voor mij is dat de vinger van uh, meneer Hendricks van de VVD. Ik ben het met u eens, meneer Hendricks. Ja, dank u, uh, voorzitter. Wat de heer El Gabali zegt, dat snap ik. Als we meer ambitie hebben, moeten we er ook voor betalen. Dat hebben we ook op meerdere punten gedaan. Maar om dan toch die mobiliteitsvisie er even bij te pakken, vindt de heer Elkebali dat we dan voor een zelfde ambitie vier keer moeten betalen. Nee, ik ga niet vier keer voor een, een, een boterham betalen, uh, om het zo maar te zeggen. Maar we moeten ons ook realiseren dat die boterham steeds wat anders belegd is af en toe. Hè? Dus het is niet zo, zo zwart-wit als, als u het schetst. Tuurlijk, wellicht, um, maar dan kan de wethouder zo meteen het beste het antwoord op geven. Betalen, misschien wel dubbel. Ik heb niet dat u dat heeft. Maar dat, dat, misschien wordt het zo uit de lucht genomen door de wethouder. Uh, maar ik vind, ik vind wel dat wij ook uh, ons te raden moeten gaan... dat we niet elke keer consequent de ambtelijke samenwerking in moeten trekken. En ik uh, wil dat dan ook dat punt hebben gemaakt. Um, ik ga verder, voorzitter, tot slot. Uh, want er is nog één punt en uh, ik hoop niet dat de heer Hendricks... dat ook niet zo erg leuk vindt, dat is namelijk de OZB... Um, ik ga nu niet weer een relaas houden waarom ik vind dat de OZB uh, niet had moeten worden afgeschaft. Ik ga mijn steun namelijk uitspreken voor uh, wat mijn collega's van het CDA in de commissie al naar voren hebben gebracht. En helaas niet is uh, helemaal eens doorgekomen volgens mij bij het college. Um, het is inderdaad zo dat ook huurders en um, de eigenaar van huis de OZB um, verhoging hebben opgebracht... Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn als die OZB-verlaging... zoals wij die nu hebben voorgenomen als raadzijnde... ook wordt uh, verlaagd bij de huurders. En ik hoop dan ook dat de wethouder daar zo meteen op uh, antwoord kan geven. Uh, tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Elkebali. Ik ga verder. Meneer Metters, denk ik. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, het CDA constateert dat uh, de financiële situatie... Uh, en dan ga ik het toch over financiën hebben, meneer Kabali. op orde is. En dat is belangrijk voor de gemeente. En dat geldt ook voor het miljardenperspectief. Er is vanuit diverse kanten wat nodig gezegd over ja, hoe zie je dan de toekomst wat dat betreft. Wat het CDA betreft blijft het voor ons belangrijk dat we behoedzaam blijven geld blijven uitgeven en ook keuzes durven maken. We komen absoluut in die fase ook weer terecht. En door de Partij van de Arbeid is dat ook terecht opgemerkt. Als het met name gaat om het sociale domein, is het 100% duidelijk dat de structurele zorgkosten voor de WMO aanzienlijk zullen inhakken op onze begroting. En het heeft het eerder ook al gedaan, als het gaat om de jeugdzorg. Dus uh, ja, de korte termijn ziet het er goed uit. We hebben de zaak op orde. Maar de lange termijn vraagt dus die behoedzaamheid en die keuzes. Die gemaakt... Zullen moeten gaan worden. Als ik dan kijk naar het voorstel wat we gekregen hebben aan de Raad, en onder de punten 1 tot en, met, uh, tot en met 8, dan kan het CDA daar, want daar gaat het vanavond voor het belangrijkste deel ook om, daarmee instemmen. Uh, onder punt 7 is eerder een opmerking gemaakt, die heeft te maken met uh, uh, het bedrag wat voor de bouw van een tennishal gereserveerd uh, gaat worden. Ik meen me te herinneren dat in de commissievergadering gesproken is over de opmerking uh, om uh, in te stemmen met een reservering en niet het woord bijdrage te gebruiken, om het ook duidelijk aan te geven, uh, dat het natuurlijk gaat om een bedrag waar het CDA voor is, om dat te steunen, het bedrag, om in ieder geval de steun te verlenen aan een tennezaal. Dat is een voorziening waar Sandvoort wat aan heeft, dat dient ook wel het algemeen belang. Geeft ook heel veel kansen om Noord op te knappen, dat terrein wat daar ligt. Maar er moet toch wel een behoorlijk voorstel komen. En er moet toch wel het nodige geregeld worden. Vandaar dat ik de opmerking maak: is het niet gewoon een reservering en niet vast een bijdrage zoals het daar geformuleerd staat? Dat is dus een tekstueel punt. Ja, de hondenbelastingcel zien wij niet dat het verstandig is om het af te schaffen. Het is een van de belastingmogelijkheden die de gemeente heeft. Die heeft het ook op andere te terreinen, niet zoveel. Wel de OZB, en daar steunen wij ook onder punt 8. En ik ben er verder niet op ingegaan met uitzondering van die tennishal, maar de andere punten steunen wij. Maar honderdbelasting steunen wij niet. Uh, het levert wel degelijk uh, uh, kosten op. Uh, het, uh, ja, het klinkt sympathiek, maar uh, zoals het geformuleerd staat... ...is mijn vraag ook aan de wethouder. Ik begrijp het niet helemaal. De financiële consequenties vertalen in de begroting 2020. Niet middels een lastenverzwaring, maar door middel van een bezuiniging. Ook dat klinkt heel uh, aardig en heel sympathiek. Maar wat betekent het niet precies? Volgens mij moeten we er de dekking voor gaan zoeken. Dat is mijn vraag aan de wethouder daarover. Uh, wij steunen dat dus uh, verder niet. Uh, de, de moties uh, hebben wij gesteund, Daar hebben wij een handtekening ondergezet. Dat doen we niet voor niets, met name als het gaat om de uh, hospice. Dat is een belangrijk waardeaspect voor de Zandvoortse bevolking. En uh, we vinden het heel goed dat de Partij van de Arbeid dat opnieuw onder de aandacht brengt. Het heeft onze steun volledig. En ja, die verbetering van die website moet wel gebeuren. Dus uh, dat konden we ook steunen. Ik wil het hier in eerste termijn bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Metters even voor mijn uh, beeld u plaatst er een opmerking over de, het bedrag van die 600.000. In het gewijzigde voorstel wordt uitdrukkelijk reservering genoemd. Hebben we het over hetzelfde? We hebben het volledig over hetzelfde. Ik heb dat in het gewijzigde voorstel niet opgemerkt. Dat is dan een omissie van mijn kant. Okay. Ik heb het wel onthouden van de vorige ja. keer, want het is een reservering. Ja, nee, maar precies. Dank u wel, voorzitter. Er ligt een gewijzigde voorstel op dat punt. Goed, dank u wel. Meneer Kramer, uh, aan u het woord. Dank u. Um, ik sluit me enigszins aan bij de woorden van uh, de heer uh, Herms. Met betrekking tot uh, hoe het gaat uh, met Zandvoort uh, financieel en uh, richting de toekomst. Um, we staan er financieel solide voor. Dat zijn de woorden van het college. Echter, dat is uh, ook uh, te danken aan uh, bijvoorbeeld uh, het... Uh, op een andere manier berekenen van de projectkosten uh, en uh, die 550.000 euro rechtstreeks uh, uit de winst en verlies te halen en dat uh, te activeren uh, en een extra verhoging uh, die we hebben gekregen voor uh, de jeugdzorg. Um, daarnaast uh, uh, schrijft u uh, als raad dat uh, we de gewenste ambities uh, kunnen realiseren. Echter, uh, naar onze mening zijn uh, niet al die ambities nog vertaald. Uh, ik sluit me ook volledig aan bij de woorden van mevrouw Koper. Uh, de renovatie van de krocht. Maar uh, daarnaast hebben we ook inspanningen met betrekking tot het uitvoeringsprogramma wonen. Uh, de, de grote projecten, entree, Battesplein. Uh, uh, ...Watertorenplein, Koren, Herinrichting Boulevard. Uh, er staat ons nog wel wat te wachten. En uh, als laatste ook nog het uh, toekomstig uitvoeringsprogramma van duurzaamheid. Daarnaast zijn er ook op onderdelen minder inkomsten te verwachten. Uh, door onder andere het wegvallen van de inkomsten precario. Uh, en de lagere opbrengsten, uh, bijvoorbeeld wat we recent hebben gezien... Met ...bij uh, de herziening van de erfpachtconversie uh, van... Uh, slootmaker of de slipschool laat ik het zo zeggen uh, en uh, ja zover uh, zal dat ook uh, zijn beslag krijgen straks bij het uh, circuit al met al uh, voldoende reden om alert te blijven en uh, aansluitend bij de heer Hermsen uh, is het de vraag gaat het echt wel zo goed um... Dan even uh, hebben wij uh, een keurige uh, uh, notitie gekregen hoe nu de projectkosten worden berekend. Uh, ik zou toch ook wel willen vragen om uh, alert te zijn op uh, de inzet van die projectkosten. Want uh, recent bij een informatiebijeenkomst waar, uh, waar ik aanwezig was voor twee projecten waren negen uh, projectleiders uh, slash ambtenaren aanwezig. En uh, als die kosten straks allemaal geactiveerd worden, dan lopen die projecten redelijk bij ons vandaan. Dus ik zou ook uh, uh, de wethouders uh, willen vragen om daar strakker op te sturen. Uh, een ander aandachtspunt uh, financieel is ook uh, onze schuldpositie. Um, een doorkijk naar de uh, toekomstige ontwikkeling van onze schulden had uh, OpenSET uh, ook graag in deze voorjaarsnota gezien. Uh, ik heb ondertussen gelezen dat uh, het college daarmee komt in de begroting. Dus ik zou graag ook uh, als zij daarmee komen een, uh, een risicoprofiel uh, stel dat het economisch wat minder gaat en in de toekomst stijgende rentes wat dat voor consequenties heeft op onze schuldpositie. Um, een ander uh, belangrijk punt is uh, wat uh, onze accountant heeft geschreven in onze accountantsverklaring... ...dat wij geen eh, risicoreserve grondexploitatie hebben... ...maar dat het college ervoor eh, kiest dat eh, ook eh, mochten er risico's ontstaan... ...dat uit de SIA ontrokken dient te worden. Ik zou dan eh, wel graag ook dat in de toekomst eh, bij de SIA duidelijk vermeld staat... ...dat eh, er ook eh, zeg maar, eh, voor eh, tegenvallers in de grondexploitatie dat de SIA daarvoor... Uh, ...gebruikt gaat worden, dan wel dat uh, er bedragen worden geoorberkt voor die grondexploitatie. Nou, als laatste dan uh, zeg maar even datgene wat uh, meneer uh, Hendricks uh, zegt over het mobiliteitsbudget. Uh, uh, inderdaad, uh, er is uh, uh, twee jaar lang is er, uh, geld uh, uh, zeg maar uitgegeven en vervolgens wordt er nu weer 250 voor uh, de eerstkomende twee jaar. Uh, wij hebben daar uh, tijdens een uh, recente bijeenkomst een uh, prima uitleg van gekregen. Maar om dit soort discussies ...in deze raad te vermijden, lijkt het ons ook wel heel handig om eh, een goede uitleg te geven. Waarvoor heb je dit nu nodig en welke producten worden hier nou daadwerkelijk voor eh, gegeven? Als het gaat over eh, de moties, eh, nou, bij moties van de PvdA ondersteunen wij eh, van harte... ...en eh, hopen ook eh, dat eh, we uiteindelijk ook eh, komen tot... Eh, als het gaat over uh, het, uh, als ik even te kijken, uh, het hospice, dat dat ook, uh, zeg maar, uh, in ieder geval dat wij een uh, of ander, uh, met name de woningcorporatie zo gek krijgen, dat zij uh, bereid zijn om uh, hier uh, vastgoed voor beschikbaar te stellen en uh, dat wij uh, op kort termijn zo'n hospice in Zandvoort kunnen realiseren. Uh, als het gaat over het amendement van uh, de PVV... Een, uh Amendement wat wij kunnen steunen, maar we hebben nog wel de vraag gelijk aan datgene wat de heer Hendricks heeft gevraagd. Kan het college kijken of er misschien zeg maar een onderscheid is te maken van welke kosten er nu echt daadwerkelijk zijn toe te rekenen aan bijvoorbeeld de zakjes. En dus dat je daar eventueel nog een onderscheid aan maakt in maakt. Voor zover voorzitter. Dank u wel meneer Kramer. Mevrouw van der Veld. Ja, ik heb geen vraag aan de laatste spreker, maar ik wil wel even reageren op wat ik in de eerste termijn gemeld heb over de hondenbelasting, dat ik dat wel degelijk goed heb. De eerste hond kost 82,80 euro en 80 cent, meneer Drommel. En de tweede hond, of derde, of vierde, of vijfde, kost u 158 euro en 50 cent. Het werd ontkend, dus ik denk ik geef dat toch even mee. Dank u wel voor deze aanvulling. Ik vermoed dat meneer Drommel wil reageren. Meneer Drommel, meneer Kramer, wilt u ook reageren? Want uw lampje doet het nog. Mag ik eerst? Welke hond? U, u, ja, u bent deskundige de met twee honden. Meneer Drommel. Ja, ik kan niet anders zeggen dan mevrouw Van der Veld. Hartelijk dank. Ik, ik ga bijbetalen. Dank u, vriendelijk. u um, Goed, dames en heren. De eerste termijn is volgens mij uh, volledig en uitbundig geweest. We gaan naar het college. Wethouder Bluis begint. Ja, dank u wel. Ja, alvorens in te gaan uh, op, op uw inhoudelijke beantwoording... wat ik altijd heel graag doe. Toch even in het algemeen. Uh, het is uh, vandaag uh, de laatste voorjaarsnota van, uh, van onze burgemeester. En ik vind dat hij het, uh, wat dan betreft als ik naar de voorjaarsnota kijk... en wethouder en is geweest... Vanaf 15 september 2017 is de heer Meijer hier burgemeester. Dus ik ben ook nog raadsleg geweest. Ik vind dat hij het netjes achterlaat. Dus wat dat betreft vind ik dat een compliment aan onze burgemeester. En bij deze wil ik dat met applaus graag nog even benadrukken. Ja meneer Meijer, dat hoort er allemaal bij. maar. U laat het netjes, volgens mij, laat u het netjes achter en daar heeft u ook u een bijdrage aan geleverd. En dan kom ik op de gemeenteraad, ook u levert daar uw bijdrage aan, door u 200 vragen te stellen. Wat betekent dat u gewoon scherp bent en dat u, dat u, dat u meedenkt, uw zorgen uit. En toen de beantwoording was geweest, dus zat het college van. Nou en hoe gaat dan straks die commissiebehandeling? Wordt dat een hele ingewikkelde klus? Nee hoor. We gingen gewoon op hoofdlijnen discussiëren. Dus dat vond ik. Uh, dus ook een compliment uh, naar u toe, dat u dat uh, op deze wijze heeft gedaan. Uh, we gaan wel even kijken hoe we voor de volgende voorjaarsnota nog beter met elkaar uh, in gesprek kunnen. zodat we toch wel iets minder vragen krijgen. Maar er ligt ook een uitdaging voor het college om dat te bewerkstelligen. Uh, het mooie. De, de, de voor, waarom gaat het goed met Zandvoort? Om, omdat er een voorjaarsnota ligt waar veel in mogelijk is. En als ik dan tegen mijn collega's van Financiën zeg... Ja, in, in, in Zandvoort hebben we een discussie over verlaging van OZB... dan staan ze me allemaal aan te kijken van zijn ze daar gek geworden? Dus met andere woorden, dat, dat zegt ook iets even van wat, wat hier gaande is. En dat heeft te maken met dat Zandvoort, ik zeg het wel eens meer... Zandvoort, we zijn een soort van BV noem ik altijd. Want er is hier veel mogelijk... Er wordt veel gedaan. Er wordt ook veel, inderdaad, wat de heer Meijer ook al aanhaalde... De, de ondersteuning die we vanuit het maatschappelijk middenveld krijgen... vanuit de ondernemers. En bij elkaar brengen we daardoor ook heel veel op. Parkeerinkomsten en andere inkomsten. En dat geeft eigenlijk de ruimte die wij nu hebben. Maar die moeten we koesteren. En, en dan kom ik inderdaad op van, ja, hoe goed gaat het dan? En, en komt er misschien wel weer een recessie aan... En ja, zitten we op een zeebel. Ja, ik heb het idee dat we niet zoveel hebben geleerd van de crisis met z'n allen. Als ik kijk hoe het financieel gaat. Het is natuurlijk doodzonde dat de, de rente zo laag is gezakt. Hè, die ik denk dat ze hadden moeten besluiten de rente op een bepaald percentage te houden. En zodat we met z'n allen veel beter strak hadden kunnen op continuïteit kunnen sturen. En dat herken ik ook bij u. En dat vind ik ook mooi, uw betrokkenheid. Maar u zegt ook van let op, het groeit niet tot in de hemel. Nou, dan vindt u met deze wethouder van Financiën een goede aan uw kant. Want deze wethouder heeft het altijd over behoedzaamheid. En dat soort zaken. En dat heeft u het ook over. En dan kom ik op het ambitieniveau. He, dat wordt aangehaald. en Daar heeft u ook zorgen over. En ik denk dat het ambitieniveau hoog is. En te hoog. In het tempo waarin wij dat hebben getracht vastleggen. In uitvoeringsprogramma. En in begrotingen en meerjaarheraming. Daar heeft u aandacht voor gevraagd. Dat gaat het college oppikken. En dan gaan we ook aan u terugkoppelen. Dat betekent dat we inderdaad goed moeten kijken naar hoe zetten we de dingen in de tijd... en hoe realistisch zijn die zaken dan. En doe niet alles tegelijk, want dat gaat gewoon niet. Dus wij zullen die herschikking moeten laten plaatsvinden. Dat betekent ook dat je dan je, je financiële armslag nog beter onder controle krijgt. Want als je alles ad hoc doet, dan ga je ook ad hoc investeringen... en ad hoc inzetten van capaciteit. Dus wat dat betreft zullen we... Daar goed moeten we op letten. 2020 is sowieso al een heel bijzonder jaar. Met de formule 1 die op ons afkomt. Dat gaat ons allemaal niet in de koude kleren zitten. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Ook met de menselijke maat. Zowel van ondernemer als burger. Maar ook met de menselijke maat richting onze ambtelijke organisatie. Want die hebben we niet in 2020 nodig. Die hebben we ook nodig in 2021, 2022 en verder. Dus ook daar moeten we op letten. Dus die behoedzaamheid die u schetst. Daar kan ik me helemaal in vinden. En er wordt ook aangehaald van, ja, wat, wat staat, komt er allemaal aan? Inderdaad, het sociale domein. De jeugdzorg is al aangehaald, daar, daar zullen we ook actie op moeten ondernemen. Hoe houden we dat onder controle? Maar ik heb u recentelijk uh, in het kader van de WMO-achterstanden geïnformeerd over de WMO. Een stuk van negen pagina's. En u, als u naar de laatste pagina kijkt, ziet u ongeveer de trend... De trend die in Zandvoort zichtbaar wordt over de aanvragen die op ons afkomen van de WMO. En het zijn stijgingen van 20 à 50 procent op verschillende onderdelen. En ik hoor al van collega's in de regio dat ook daar hetzelfde aan de hand is. Het heeft te maken met gewijzigde wetgeving, want het is nog laagdrempeliger geworden. Dus ook daar zullen we op moeten anticiperen, maar ook keuzes moeten maken. En ook zullen wij vooral ook moeten inzetten op onze eigen burgers, onze maatschappelijke organisaties... om dat beter te verdelen en beter te organiseren. Uh, dan hebben we nog het klimaatakkoord, wat net getekend is. Ook dat komt op ons af. Maar gelukkig, we zijn wel met aandelen van Eneco bezig te wel of niet te verkopen. En zo heeft Salford wel elke keer... ...is in staat om dingen op te vangen. En dat zit in deze begroting ook. Naast een aantal risico's die ook gemeld zijn. Het, de risico's over de, de renteontwikkeling. De risico's over eventuele ergvachtcontracten. Precario hebben we volgens mij de, in de basis afgedekt. Maar ook daar, ook daar zijn partijen, en dat staat ook in de risicoparagraaf... ...die zeggen van ja, maar wij vinden ook dat we dat niet moeten betalen. Zo zijn er altijd dingen aan de hand. En daar moeten we op anticiperen. En tot nu toe denk ik dat wij met, met onze reserves en onze aanpak... en denk ik ook het telkens bijsturen bij voorjaarsnota, bij begroting, bij najaarsnota... en, en, en waarschijnlijk ook nog bij een, een, een decembercirculaire... dat je alert moet zijn elke keer die keuzes met elkaar moet maken. Dat in de algemene zin over de voorjaarsnota... Um, dan de vragen voor mij als wethouder. Heb ik die eigenlijk gehad? Eens even kijken, meneer de voorzitter. Zal ik u helpen? Uh... Nou, ik zit even te zoeken. Oh, ja, het staat allemaal hier. Ik zie het nu in één. Um, ja, uh, inhoudelijk over uh, die capaciteitsvraag uh, voor het mobiliteitsplan, daar gaat iemand anders in, maar ik wil er financieel wel wat over zeggen. Uh, beschikbare capaciteit, overgedragen FTE's zijn overgedragen, maar er is no wij hebben nooit de beschikking gehad over voldoende capaciteit en FTE's om beleid te maken voor dat soort zaken. Dat besteden wij in het verleden ook uit aan andere partijen. In het uitvoeringsprogramma is een bedrag X opgenomen, volgens mij 40.000 euro, en daar komt dus nu een bedrag bij... Ja, dat klopt. Dus het is niet dubbel-dubbel. Het is een totaalbedrag. Maar dat is vanuit het financiële perspectief. De Formule 1 is niet gericht op het parkeersysteem. U weet allemaal, we zijn al tien jaar met parkeren bezig. Het is nog nooit van de grond gekomen. En nu gaan we het van de... Maar dat staat los, van de FE is puur voor het parkeren. En de mobiliteitsvisie gaat over het GVVP van Zandvoort. Natuurlijk zit daar ook het Park voor een deeltje bij. Maar dat zijn aparte zaken. Dat even van, hoe wij dat vanuit financieel perspectief benaderen. De heer Hermsen heeft over dat ambitieniveau... nou, ik denk dat we inderdaad met dat ambitieniveau aan de gang moeten. Ook wij als college. Uh, het voorstel van het college is ergens, ik hoop in september al... Uh, met een aangepaste bestuursagenda te komen... die, die meer die maat heeft en die, die ook met u te bespreken. Dus wij gaan daar voorstellen voor doen... zodat ze passen binnen de, de beschikbare capaciteit... En, en, en dan kunnen wij ook bij de begroting daar verder mee rekenen nou, Dat gaan we met u bespreken. Dat zeg ik toe met deze. Um, de hondenbelasting, de moties kom ik nog even zo terug. Maar volgens mij zijn dat ook de meeste dingen die mij betreffen, de, de moties. Projectkosten, ja. Projectkosten en alert zijn op inzet, ik ben het helemaal met... Uh met de heer Kramer eens, daar moeten wij op toezien... Dank u, wethouder. Dat, uh, de, uh, aan de andere kant is het ook wel... er moeten voldoende ambtenaren. maar ik snap wat u bedoelt... maar wij zullen vooral alert moeten zijn op... als we projecten gaan doen, wat gaan we dan doen? Wat begroten we voor het komende jaar? Wat mogen we van elkaar verwachten? En hoe zetten we dat ook uit, dat u ook zicht heeft... Over, voor dat project verwachten we het komende jaar die en die, ik noem het altijd, milestones neer te zetten die we invullen. Zodat het gewoon voor u ook duidelijk is voor de organisatie en voor de wethouder en de beschikbare capaciteit. Uh, de schuldpositie, ja, die nemen we elke keer mee. Die is ook in deze voorjaarsnoten volgens mij op pagina 17 opgenomen. Die gaat oplopen vanwege investeringen. Maar oké, okay, die, die investeringen, ik denk dat we die ook moeten herschikken. Want wij zijn gewoon op dit moment niet in staat om alles uit te geven. Misschien maar goed ook. Nee, maar we zullen het in de tijd beter neer moeten zetten. Want we lopen gewoon inderdaad wat achter met, met, met een aantal zaken. En dat zullen wij ook bij, uh, bij het vaststellen van het nieuwe beleidsagenda met die herprioritering meenemen. En ook bij de begroting, zodat u daar een goed beeld krijgt. De Grekse. Uh, ...afdekken met een risico en dat eventueel ook in, via de cia afdekken... ...ga ik ook naar kijken van hoe we dat mee moeten nemen in besluitvorming... ...bij de, bij de, gemeen, bij de begroting of specifiek bij het vaststellen van de gregse, de, de MPG's. Om, hoe we dat vaststellen en dan neem ik dat ook mee. Um, dan kom ik op de moties, de, de hondenbelasting. Uh, ja, college... Ja, u zegt van, wij komen de afspraak niet aan. Het college zat met een dilemma bij deze voorjaarsnota. Dat er, er was geen dekking om invulling te geven aan de, aan de motie rond de OZB. Want dat was op dat moment nog niet voorhanden. Um, dat is dus nu, dat is nu wel voorhanden. Dus, dus daarom hebben wij ook aangegeven, het staat ook netjes omschreven van gezien de stand van de meerjarenramen Kunnen wij u geen voorstel aanbieden, want we zullen dan dekking moeten geven. Ik vind persoonlijk niet dat, dat, dat als je die belasting stopzet... Uh, dat je dan dat moet uitwisselen tegen een bepaalde bezuiniging op een ander, ander terrein. En, en waarom vind ik dat niet? En dan kom ik ook op de motie. Ja, u, u schrijft van het, het mag niet uh, leiden tot lastenverzwaring. Maar ik kijk als volgt naar onze lastendruk op dit moment. We hebben afgesproken dat uh, voor de OZB we in, in deze periode die 450.000 euro's... ...structureel gaan teruggeven aan, aan, aan de burgers van Zandvoort... ...omdat dat OZB was die, die we hebben verhoogd in de tijd dat het niet kon... ...die verlagen we nu weer. Dus dat is een lastverlichting. Daarbij zit gewoon als lastendruk de hondenbelasting erbij. Dus op het moment dat je zegt van ik schaf zoiets af... ...dan heeft dat niks te maken met de OZB-verlaging. Dan heeft het te maken dat er nu een voorstel is om 450.000 euro lastenverlaging in deze periode te doen. En daarnaast heeft u een wens om de hondenbelasting af te schaffen. En zo moet je hem benaderen. Dus dat heeft niks te maken met, met die OZB. Dat we een probleem hebben dan, hoe gaan we dat afdekken? Ja, dan, dan, en we hebben niet zoveel algemene dekkingsmiddelen. Ja, dan, hebben we, dan moet u daar een keuze in maken. Maar het lijkt mij niet verstandig om nog eens extra lasten te ...verlichting toe te passen... ...als we al eigenlijk 450.000 euro... ...structureel hebben afgesproken. En als, dan kijk ik ook naar de risico's... ...die op ons afkomen... ...dan denk ik, ja, dan zullen wij toch daar iets aan moeten doen. En als je dan kijkt... ...ja, wat is het nou? Het is ongeveer 100.000 euro... ...wat er binnenkomt. Het zijn ongeveer 980 bezitters ...met één hond... ...en 140 of zo met twee honden. Die, die brengen dat bedrag nu op... ...85 euro en dan die 100. 58 euro, meneer Drommel begrijp ik. Of zo. Of, ja. Ja. En dus, dus dat betekent, als je zegt, van dat schaf ik af... Dan, dat die mensen een lastenverlichting krijgen van, van dat bedrag. Maar we hebben al een lastenverlichting voor iedereen doorgevoerd. Nou, daar is nog een discussie over hoe, hoe je dat dan moet doen. Dus, dus deze lasten moeten ergens gedragen worden. Dus, dus die, die moeten ergens afgedekt worden. En dat is nog steeds de mening van het college... om niet extra lastenverlichting voor die hondenbelasting te doen. Dus dan is het aan u hoe u, hoe u dat doet. En dan stelt het college dan voor... Om dat met een algemeen dekkingsmiddel. En dan hebben we er slechts één. En dat is dan de OZB. Om dat daarin aan te passen. Beroen Bluis, u heeft een vraag ter verduidelijking... van mevrouw van der Veld. Ja, als ik u zo hoor spreken... dan eh, krijg ik eigenlijk het gevoel... dat je hier in Zandvoort... het beste het hu een huisbezitter kan zijn zonder hond... Dat je dan het meeste voordeel haalt. En als je dan een uh, huurder bent van een woning met hond, dan kom je het slechtste vanaf. Begrijp ik dat goed? Meneer Bluis. Volgens mij begrijp ik heb het volgens mij ook niet zo uitgelegd. Maar ik heb gewoon proberen uit te leggen van waar de lasten zitten. Wat we afgesproken hebben over lastenverlichting en kijkende naar deze begroting meerjarenramen, het ambitieniveau en alles wat op ons afkomt... Vindt, vindt het college het niet verstandig om extra lastenverlichting te doen. En, en dat, dat, dat, is, dat is de discussie die ik, uh, die ik uh, start. Dus het is aan u ook om dat in te vullen. En, maar ik, ik, ik heb er ook moeite mee om dan te zeggen... dan halen we het wel van een bepaald ander uh, potje af. Uh, uh, van de WMO of uh, van, een, van, een, van een bepaalde... Dat ook niet... Er zit balans in. En die balans van die lastendruk met min die 450.000, die willen wij behouden. En dat we hem af willen schaffen, ik vind het prima. Maar dan, dan zou je gewoon kunnen besluiten. Dan maken we er een solidair. Dan zeggen we, we hebben ongeveer 9.000 aanslagen OZB. Dat betekent dat iedereen dus een tientje meer OZB gaat betalen om het ene af te schaffen. Maar het blijft 450.000 euro lastenverlichting die we doorvoeren. Dus dat wil ik wilde ik meegeven. Dan ten a... De Bluis, uh, u heeft nu twee interrupties. Mevrouw Koper was de eerste en daarna meneer Van Tegelen. Maar alleen vragen ter verduidelijking. Mevrouw Koper. Meneer Bluis, ik hoorde u zeggen 450.000 euro lastenverlichting voor iedereen en daarmee bent u niet opgegaan in mijn vraag, want onze stelling is dat die 450.000 euro alleen maar bij de huiseigenaren terecht komt. Klopt dat? Het antwoord klopt, dat gaat meneer Bluis zo doen. Meneer Van Tegel, u heeft ook een vraag ter verduidelijking. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Uh, de wethouder zegt dat het uh, alleen enige andere mogelijkheid is uh, de OZB. Uh, we geven in deze gemeente ook nog jaarlijks 4 miljoen uh, aan subsidies weg. Uh, en er zijn ook al uh, suggesties gedaan, bijvoorbeeld in aanzien van uh, Sandvoort Marketing, om daar eens uh, goed naar te kijken. Of het nog wel uh, past met, in dit uh, elektronische tijdperk. Uh, waarom wordt er niet naar uh, subsidies gekeken dan? het ja, eerst op de vraag van uh, mevrouw Koper. Uh, daar had ik nog geen antwoord op gegeven. Wij gaan op zich, toen de lastenverhoging uh, kwam... dan ik probeer hem ook even zuiver in de discussie. Ik denk niet dat daar de, de huren extra door verhoogd zijn. Dat weet ik niet, dat ga ik uitzoeken. Nou, dus die discussie moet ik voeren met de woningbouwcorporatie bijvoorbeeld. Dat wil ik gaan doen, maar ik wil eerst... ...weten of het doorgaat, want ik ga niet in discussie over iets waarvan ik niet... ...dus ik, op het moment dat de, de hamer hier op geval is, dat we die OZB-verlaging... ...wil ik best eens in gesprek gaan kijken wat er wel of niet mogelijk is op dat gebied. Maar ik geef u wel mee dat het niet, geen makkelijke zaak is... ...en ik denk ook niet dat wij daar iets aan kunnen doen, maar we kunnen het altijd vragen. Ja? Ja? Uh. Ben ik het even kwijt? Ja, ja oké, okay, maar ik ben, er, ik, ik, ik ben er geen voorstander van, om, omdat het een algemeen dekkingsmiddel is. En dan, ga je, dan, dan krijg je dus een soort van koehandel over van oké, okay, om dat te dekken ga ik dit afschaffen. Dat, we moeten het in zijn totaal blijven, volgens mij moeten we het in zijn totaal blijven zien. Want dan gaan we de, de OZB, gaan we de hondenbelasting afschaffen en dan gaan we een bepaalde subsidie terugdraaien. Ja, dan ik, lijkt mij niet, uh, niet erg verstandig dit lijkt een debat met het college te worden dat is volgens mij niet nodig meneer Algebali heeft u een vraag ter verduidelijking ja klopt het dat wij want we hebben het nu over lastenverlagingen klopt het ook dat wij de last hebben verhoogd bijvoorbeeld de toeristenbelasting en hoe werkt het uit in het meerjarenperspectief wanneer je dat gaat bekijken in het licht van de hondenbelasting valt er dan niet gewoon ruimte Meneer Bluis. Ja, natuurlijk, de toeristenbelasting hebben we verhoogd om de FE mogelijk te maken. Dus we, we, we combineren het altijd met... Maar ik probeer de discussie zuiver te houden over lastenverlichting. En ik en het, het, het bedoel, als het gaat om hoeveel lastenverlichting wil u... Als u met z'n allen zegt, ja, we maken er dan... Dan maakt u er gewoon vijf en een ton van. Maar volgende keer komt er een ander punt. We maken wel nog steeds die kosten... We maken wel nog steeds wat kosten, voor, voor die, voor die, ook voor die hondenbezitters. Dus het, het hoort in ons pakket. Dus, en daarom hebben we een algemeen dekkingsmiddel. En daar zit ook het zorgen van dat die, het vuil van de honden wordt opgehaald. Wordt ook... Dus je kan wel zeggen van ik schaf, ik schaf het af, dus ik haal meteen het dekkingsmiddel weg. En ja, dan krijgen we elke keer dit soort discussie. En ik denk dat dat niet verstandig is. En zeker als je kijkt naar de lastenverlichting die we al doorvoeren. Van 450.000 euro lijkt het mij niet verstandig om dat te doen. Dus ik ben best voorstander van afschaffing van die hondenbelasting. Maar dan het algemeen deksmiddel gebruiken om dat vervolgens te dekken. Dat is het standpunt van het college. De wethouder wilt u afronden. Ja, ik ga nu naar de... De, de onder... motie hospice of... Ja, de verstande... mo ja, dat doe ik, ja. Shhh. Ik sta sympathiek tegenover die motie. Het is zo dat wij in Zandvoort wel degelijk gebruik maken van een hospice, hospice Haarlem. En dat daar ook dus een aantal mensen gebruik van maken. Dus daar, daar, is, daar, is, daar wordt gebruik van gemaakt. We zijn met... Kennen we hard bezig, daar wordt nieuw gebouwd. Dus we moeten met partijen in gesprek om, om dus maatschappelijke ondernemers, maar ook de zorgverzekeraars, ook het Kennen we hard, van hoe we dit gaan oppakken. Het enige probleem met de motie heb ik, ik met een voorstel te komen bij de begroting. Dat ga ik niet redden. Ik, ik, ik, ik, moet eerst, ik ga eerst in gesprek met partijen daarover. Dat kost mij ook tijd. En, en dan moeten we iets gaan uitwerken en iets bedenken. Dus ik, ik heb echt uh, veel meer tijd nodig. Dus echt, het gaat echt naar het eerste kwartaal, voordat ik, eerste kwartaal volgend jaar... voordat ik u daar uh, uitspraken over kan doen. Ik heb gewoon echt meer tijd nodig. En als dus het sneller gaat, gaat het sneller. Maar ik kan niet bij de begroting al met voorstellen daarover komen. Dat is het enige wat ik u meegeef. Maar voor de rest sta ik er sympathiek tegenover... om te onderzoeken hoe wij ook in Zandvoort uh, deze vorm van zorg... Uh, ...beter kunnen inbrengen. En zeker als ik ook kijk naar mantelzorgbeleid... ...want dat is heel belangrijk, vind ik ook... ...hoe we dat verder beter kunnen regelen. Dat is helder, wethouder Bluis. Dat is de eerste termijn van wethouder Bluis. Ik kijk even naar andere collegeleden. Heeft een van de andere collegeleden behoefte aan een eerste termijn? Wethouder Berendsen. Ja, het Ja, u bent ingelogd, dan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het een beetje proberen kort te houden, want mijn voorganger heeft volgens mij al heel veel spreektijd opgebruikt. Um, er zijn volgens mij twee vragen open voorbij uh, gebleven, en dat is uh, punt 1, de krocht. En uh, dat is ook uh, volgens mij in de commissievergadering wel aan de orde geweest, mevrouw Koper, waarbij ik gezegd heb van, of even geschetst heb van mijn, wat ons dilemma is als college, waarbij we aan de ene kant zeggen van, uh, er staat nu een gebouw en uh, wat kunnen we daarmee en wat zijn eventueel de alternatieven als we daar als we dat iets anders op kunnen uh, lossen En ik heb ook gezegd we zijn in gesprek met de Progi om te kijken wat de mogelijkheden zijn en, uh, en die gesprekken die verlopen wat moeizaam maar laten we zeggen van uh, we zijn daar nog steeds wat mij betreft nog steeds mee in in gesprek en, het probleem, kijk ik zie het even als een, de, de krocht is eigenlijk een oude jas. He? Er zitten de gaten in, eh, een beetje mottig hier en daar. En dan kunnen we daar een ander kleurtje aan geven. En dat kost iets van 80.000 euro. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Eh, dat, het blijft nog een jas die niet past. En eh, ik ken u goed genoeg om te weten dat u ook graag kwaliteit wil. En u wilt ook zeg maar in ieder geval behuizing waar mensen wat aan hebben en eh, waar zeg maar ook een expertant die dat exploiteert eh, misschien nog wel een om kan verdienen en dat die meerdere partijen goed kan bedienen en dat kan gewoon in dit gebouw zoals het nu is kan het niet en ik heb u de vorige keer ook toegezegd om met een nota te komen hè, van eh, van eh, wat wat kunnen we daar nu mee wat kost het dan en wat is wat zijn eventueel de andere opties en ik hoop dat we met de progias nog wel wat stappen kunnen maken om te kijken van of we toch nog een beetje een andere lijn in kunnen zetten waarbij we eh, dat dat gebouw zodanig kunnen omvormen tot iets wat, dat we er echt wat aan hebben. Meneer Berendsen, mevrouw Koper heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, ik zag al een schijnbeweging. Klopt, dank u wel voorzitter. Mijn vraag was, want dit, deze discussie hebben we in de commissie ook gevoerd... ...er, er wordt gekeken naar een breder plan... Mijn vraag was, wanneer komt u terug naar de Raad? Omdat het nu anderhalf jaar verder is. Er zijn plannen voor verandering, dat kunnen hele goede plannen zijn. Maar wij willen uiteraard de, de, de urgentie ook hoog houden. Dus wij willen graag van u weten, wanneer komt dat terug naar de Raad? Pedro de dat zou, dat zou ik ook wel willen weten. Uh, maar het probleem is dat ik even afhankelijk ben van een andere partij. En wij willen wel hard. Maar als die andere partij meer tijd nodig heeft om uh, zo'n positie even goed af te wegen. Dan ben ik daaraan uh, min of meer gebonden. Ik... Uh, ik zeg er toe dat u zeg maar voor het einde van dit jaar in ieder geval een duidelijke nota heeft om te zeggen van dit en dit zijn de afwegingen die wij met elkaar maken. En, en, en, en dan leggen we daarin denk ik zeg maar iets voor aan de raad en dan moet de raad maar een beslissing daarover nemen. Kunt u daarmee leven? Dan het volgende punt is toch nog even zeg maar die mobiliteit. Mijn collega Bluis heeft daar al iets over gezegd. En uh, anderhalve week geleden hebben wij een, een presentatie gehouden van het team wat zich daarmee uh, bezighoudt. Met mobiliteit uh, en, uh, en met name parkeren. En ik moet eerlijk zeggen, van, ik had, aan het eind van die avond had ik, had ik een, een, een gevoel van hier gaan we voor met z'n allen. En wat dat betreft, uh, ik vond uh, zeg maar ook met name hoe er gereageerd werd op de plannen, vond ik alleen maar heel erg positief. En ik kan niet anders zeggen als mijn waardering ervoor ook voor op, op de wijze waarop u gereageerd heeft. We hebben, zeg maar, en meneer Kramer, u kunt dat een verwijt noemen, maar we hebben met een team, zijn we daarmee aan het werk. En in dat team, daar zit ook een hele groot aantal specialisten zit daarin. Meneer Beerdens, u heeft een vraag. Meneer de voorzitter, vragen. ik heb, dacht ik de wethouder geen verwijt gemaakt. Ik heb alleen, dacht ik. Ik dacht een compliment. Oh, dat maar dacht ik ook. Ik denk nou, dat die misschien en vraag eigenlijk... is, wat maakt dat u denkt dat ik een, dat ik een verwijt heb gemaakt, meneer Beerdens? Ja, ik, eh, nee, -helder. misschien Helder. dat hij uh, wat beter moet opletten. <laughs> <laughs> nou, dat zal ik dan okay. de volgende keer uh, doen, meneer Kramer. Maar ik meen u toch duidelijk te hebben horen zeggen... Van, ...dat u vond dat er nogal veel mensen uh, bij die presentatie aanwezig waren. Dus vandaar dat ik even... Die nee, meneer, meneer Berends, maar, ik had nou, het dan had het heb ik over... u verkeerd begrepen, mijn excuses daarvoor. Eh... Um, Nogmaals, ik heb daar een hele positieve vibe aan overgehouden aan, uh, aan die avond. En we hebben volgens mij hebben we op een hele goede en duidelijke manier uitgelegd. van waar we mee bezig zijn. wat voor onderzoeken er allemaal plaats moeten vinden. hoe die onderzoeken worden gedaan. Hè? Dat hebben we ook uh, zeg maar met voorbeelden. hebben we dat volgens mij hebben we dat ook aangetoond. of liever gezegd, de partij die daarmee uh, daar bezig is. En we hebben u ook een verantwoording gegeven. van hoe die kosten precies zitten. welke mensen erbij betrokken zijn. welke mensen uit onze eigen. ...zeg maar werkvoorraad komen en welke daar apart van in moeten gehuurd worden. Volgens mij was dat een heel compleet en heel volledig overzicht. En eh, ik, ik, ik had de hoop dat ik zeg maar, u die presentatie en de begeleidende schrijven nog voor deze bijeenkomst eh, toe had kunnen sturen... ...maar dat is helaas niet gelukt, maar die kunt u zeg maar, zeer binnenkort in ieder geval verwachten. Ik kan alleen maar zeggen van ik heb er in ieder geval een heleboel energie van overgehouden aan die avond... ...en ik hoop dat u dat met mij net zo gevoeld heeft. Dank u wel, uh, wethouder Berensen. Kijk even. Uh, mevrouw Vrij, volgens mij waren er geen punten voor u overgebleven. Hè? Nee. Dank u wel. Dan heb ik zelf als portefeuillehouder... Uh, ...nog een opmerking over de website. Vindt u het goed dat ik even blijf zitten? Ja? Ja, mevrouw Geurlson is nu teruggesteld, dat weet ik. Maar dat lijkt me toch iets praktischer. Als het warm wordt, dan uh, hoor ik het wel. Uh, Uh, shh, laten we proberen uh, toch enige spoed te maken. We zitten op één lijn. En u heeft die lijn al kunnen teruglezen. Misschien uh, niet uh, zo scherp gelinkt aan die motie, want die is wat langs elkaar heen gelopen. En dat vind ik vervelend, uh, mevrouw Koper, want ik had even eerder op de lijn moeten komen. Uh, in de raadsinformatiebrief van 21 juni uit mijn hoofd staat ook een stuk over de vernieuwing van de website... We hebben inmiddels de achterkant van die website, Ja, ik gebruik dat woord maar, maar dat is de techniek erachter. Die is nu naar een modernere omgeving gebracht. Dat heeft betekend dat een aantal zaken die toch slecht vindbaar waren op de oude website, nog slechter vindbaar waren. Daar zetten we nu extra energie op en de komende maanden nog wat intensiever om datgene wat we hebben... In ieder geval goed inzichtelijk te maken. Dus we zijn echt gebaat bij dat mensen als ze het niet kunnen vinden dat melden op de website of anderszins. Want elke melding zetten we om, daar wordt echt actief naar gekeken om dat tijdelijk even op te lossen. En er loopt een traject en dat gaat